Nauwelijks hoorbaar, het kloppen van een ader in mijn hoofd in een glazen potje, een lepel krast en gesmak, kusjes in mijn oor en tongen, terwijl een auto en het schijnen van het licht in mijn ogen, en jij die durft te kijken.